Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is donderdag topoverleg over de oorlog in Turkije. Voor het eerst sinds de Russische invasie... praten de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne met elkaar. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft een ontmoeting geregeld, zegt correspondent Mitra Nazar. Het valt natuurlijk te betwijfelen of, ja, of dit dan wel tot een doorbraak kan leiden. Ik denk dat het vooral in de eerste plaats erg symbolisch is als die twee aan tafel komen te zitten voor het eerst op ministerniveau. En het kan worden gezien wellicht als een eerste stap. Door de oorlog in Oekraïne is sport op dit moment bijna niet relevant, zegt de teambaas van Max Verstappen, Christian Horner. Die vindt het een goede zaak dat de hele Formule 1 stelling heeft genomen tegen de oorlog. It's shocking to see, you know, what's happening going on in the world and uh, you know certainly you know Formula 1, you know all the teams took a very strong position. Obviously the Russian Grand Prix has been cancelled, the contracts have been torn up. Ja, het is very difficult. Hij zegt dat onder druk van de Formule 1-teams. de Russische Grand Prix is geschrapt. En ook heeft het team van Haas de Russische rijder Maaspin ontslagen. RTV Oost zamelt ook geld in voor mensen in Oekraïne. Zoveel de regionale omroep: gesigneerde shirts van vier Overijsselse Eredivisie-clubs. Ze zijn getekend door spelers van FC Twente: Goethe Eagles, Heracles Almelo en Peck Zwolle. Pektrainer Dirk Schreuder deed alvast een bot op het shirt van aanvoerder Bram van Polen. Gelukkig is die heel populair. Uh, ja, is goed. Ik doe wel een openingsbot. Mag ik het shirt even zien? Oh, het is nog nat ook. <laughs> het is, is een echte shirt, oké. Okay. Uh, 250 euro. Bieden bij RTV Oost kan nog tot vanavond 11 uur. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, vanavond en vannacht helder en op veel plaatsen vorst. Morgen opnieuw zon, iets warmer dan vandaag. Een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A1 staat in de file door een auto met pech van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen naar de West en Blarikum heb je daardoor 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 This baking juist op het nieuws van 4 uur... een goede actie van de Jostie band 24 uur, zeg maar, halen ze geld op... met onder meer hun optredens. En ja, daarbij genoemd ook dat de Bakerman... gewoon doorgaat met Making Breads in Oekraïne. Vandaar dat we deze plaat draaiden. Aan het begin van de derde en laatste uur, Laid Back. En de Bakerman is Baking Breads. Een plaat uit de beginperiode trouwens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 zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio aan de Torweg Tina. En al wat jou zei het al, oh, na het volgende plaatje gaan we weer naar Duintjesveld.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 En weer alleen te staan, één ding staat vast, niets is zeker. Ons lot hangt van onwaarschijnlijk toeval aan elkaar. Alles wat in hoog verankerd ligt, is een speelbal van veranderend getij. En op de golven dansen wij, Op de golven dansen wij. Wat in hoop verankert ligt, is een speelbal van veranderend getij. Ik zie goed hè? deze nieuwe single van, van Dikke Houtje hoor. Op de golven dansen wij. Een plaatje, een cocktail van een Lekker Hart en dan heerlijk genieten van uh, deze single. Op de golven dansen wij, uh, Jan. Want uh, ja, er wordt al uh, flink uh, gescoord daar uh, bij jou. Uh, zijn we eventjes ja. weg uh, bij, uh, krijg ik een, een, een appje van je? Ja. 3 tegen 2. Hoe staat het er uh, nu bij trouwens? Nog steeds 3 tegen 2. Kijk, ik vind net nog een het. Oh, het op 4-2. Maar we staan nog steeds aan. We zijn nog in niet op. Ja, maar uh, in een rap tempo wij, wij, hebben beide partijen vlieg Gescoord. Ja, wij hingen net op. Net zojuist. En Damien Kirchhoff ontving zijn tweede gele kaart. Dus, in de dus op dit, daarna spelen we dus met die man. Uh, nou, ik, ik, ik meldde je dat, dat wij 1-1 uh, hadden gemaakt. En vlak na de rode kaart... Met het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 Oké, okay, nou ja, jij houdt het uh, nog uh, heel even in de gaten, het uh, slot van, uh, van de wedstrijd. Het zou mooi zijn als we uh, natuurlijk drie punten aan uh, deze, deze ja, wedstrijd van de twee het. gelijkwaardige partijen, zeg maar, toch wel, hè? Uh, ah, als we daar drie uh, punten aan overhouden. Ja, maar het is ook, ik moet zeggen, het is ook gezellig hoor. Het is wat Marken meegenomen heeft. Rico gaat er nu alleen met de keeper op, die wordt geklopt, vlak buiten het ooggebied. En de scheidsrechter doet het gewoon helemaal niet. Geel, dat moet geel zijn. Ja, rood moest er zijn. Rood? Ja. <laughs> nou ja, dat doorgebroken spelen. Oké. Okay. Nee, niks aan ah, Niks aan de hand. N aan de hand. Nou, nou, he, eigen precies, eigen... ook geen thuisvoordeel Jan. nee, hè, Ook geen thuisvoordeel. Ja, hij werd reglementair naar, naar de grond. Ja. Niks aan de hand. Nee, maar jij zegt dit. Van, nou, met Mark ook altijd uh, gezellig. Maar uh, kunnen die ook uh, zometeen meteen naar de wedstrijd meegenieten van dat, uh, dat, uh, dat feest van jullie? Of niet? Ja, absoluut. Ja hè? Gaan ze, gaan ze lekker even meedoen. Maar ik is met de bus hier naartoe gekomen. Ja, dus, uh, dus er hoeft er maar eentje te rijden en dat is de buschauffeur. Ja. Kijk, dat is... waar, en waar die momenteel is, dat weet ik niet. Maar, uh... <laughs> de buschauffeur die denkt van was ik maar geen buschauffeur waarschijnlijk uh, geweest. Had ik mee kunnen doen, ja. Ja. Nou ja... Die jongen zitten op het terras, die zitten hier op het terras. Lekker aan de diertje allemaal Kijk. Met de muziek erbij, het is echt een hele langsteertje. Ja, mooi dat het, uh, dat, het, dat het weer kan en dat het uh, meteen ook weer uh, lekker opgepakt wordt. Hè? Dat uh, ja. iedereen er weer uh, lekker ja. zin in heeft. Ja. Dus. Echt, dat merk je ook hoor, en het weer werkt mee. Ja. Zo je er een zonnetje staat, pieter, niet de D op pakken. Ja, ja, ja, ja. Dus. Zij nee, en wij, hè? De zon en je uh, dier. <laughs> Goed.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 Ja. 8 uur woensdagavond, is dat thuis of uit? Uit? Uh, uit bij... Uh, DVVA. Oké, okay. woensdagavond, 8 uur, weer een wedstrijd. Inhaalwedstrijd eigenlijk, hè, van vorige week ja, zaterdag. Ja. Oké, okay, dankjewel Jan, fijn weekend. Ja, jullie ook. En tot ja. volgende week. Oh. Hoi hoi, 3-2 nog steeds. En laten we hopen dat, het, uh, dat we een winst aan uh, deze wedstrijd vandaag overhouden. dat was 9.9 uit de jaren 80 met All of Me for All of You. Zodra de Piet Report, maar eerst even een plaatje die we op speciaal verzoek draaien. Hier is You Too and a Beautiful Day. The heart is a blue. Take you out of this place.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 been play Swords and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 Schenk mij nog maar eens bij. Een ruggengraat, die is al lang verdwenen.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 Nooit bij een beetje Je wilt verstandig zijn Maar dat vergeet je Zodra je aan een flesje Wijn denkt In Dan weet je Dat gaat me straks weer mis Stukje bij beetje Mijn huis verandert in een klein Cafeetje En morgen heb ik overal Pijn Melancholie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 Helaas nooit bij een beetje, je wilt verstandig zijn, maar dat beveeg je zodra je aan een flesje wijn denkt, in dan weet je dat gaat me straks weer meer stukje bij beetje. Mijn huis verandert in een klein cafeetje en morgen heb ik overal pijn Meelangro en spijt vooral nog van de laatste drie De laatste keer Ik zweer je op me. Nou ja, laat me zitten ook eigenlijk Een beetje Vertiefd was je wel meer Meneer, dat weet je Je hoofd had wel eens meer een stom ideetje Dat speet je maar of beetje, je Soms vergeet je wel een beetje hoe Voor het gedicht van de dag vandaag een beetje de kick. Inderdaad, de nieuwe single van deze geweldige groep.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 She'll turn you in. So shut your big mouth and don't say a thing. I'm cool it, Max, there's no need to throb. Uh, Relax a bit tell me uh, about the job. Fat bombs, the lookout. Words at the wheel, it's good, clean money we're gonna steal. Meet me at midnight and bring your tools. But don't come stone and don't tell truth. Don't come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 Dit is echt een gouden houden die we een hele tijd al niet gedraaid hebben voor je. Goed hoor, Max Specs was dat. En uh, Don't Come, Stoned and Don't Tell the Truth. Zo is het, zo is het maar net. En uh, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Mooie winst voor SV Zandvoort, vandaag tegen Marken. Hier hebben we weer in de pocket, uh, Albert Jan, de, de drie punten. Ja, nee, goed. Ben je er vraag. nog of uh, ben nee, je aan het doen allemaal? Nou ik heb nog even bij dat... Ik zat nog even bij dat nummer, want er zit ook dat melodietje van Popcorn. Ken je dat nummer nog van vroeger? Nou, het is een beetje uit die tijd volgens mij ook. Ja, nee, ook, ja. Die, die tune zat er ook in. Dat ja, vroeg, ja, vroeg ja, ja. In. Max Spex is een Amerikaan die in, in Nederland woonde trouwens. Die oh. dat plaatje gemaakt heeft. Oké, nou, dus, nou, ik heb alle al fanmail weer afgewerkt. Mooi, mooi, mooi, dat mooi. Wordt, dat wordt ook steeds drukker. Dus uh, morgen heb je de verzoekplaten voor morgen al binnen. Ja, ja, ja? al binnen voor Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.